Uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Is dit een etappe voor de avonturiers? Of wordt het toch weer eentje voor de sprinters in Brief la gaillarde Dit mediaforum ontvangen we NSC-hoofdredacteur Peter van den Meers. en financieel dagblad eindredacteur Choi Fasen. Eerst het NOS-nieuws met Jeroen Tjepkema. President Obama heeft geschokt gereageerd op de schietpartij... in een bioscoop in een voorstad van Denver. Een 24-jarige man opende daar vannacht het vuur... tijdens de première van de nieuwe Batman-film The Dark Knight Rises. Er zijn zeker 14 doden en tientallen gewonden. De politie heeft meteen na de schietpartij de vermoedelijke schutter opgepakt. Hij verscheen plotseling in de bioscoop, zegt correspondent Jacqueline Ekman. Met een geweer heeft hij, is hij uit het niets verschenen in de bioscoopzaal... en is om zich heen gaan schieten. Uiteindelijk bleek hij ook nog een pistool op zich te hebben... en in zijn auto, waar hij even daarna, niet lang daarna... waar hij zijn auto geparkeerd had op parkeerterrein achter de bioscoop... is er nog een wapen gevonden. De man had een masker ook op, kogelvrij vest... en heeft met een gas ook nog gegooid... Bioscoopgangers zeggen dat ze in eerste instantie dachten dat de schoten bij de film hoorden. Tien mensen zijn overleden in de bioscoop, vier anderen bezweken in of op weg naar het ziekenhuis. De verdachte heeft tegen de politie gezegd dat in zijn huis explosieven liggen. Het appartementencomplex waar de verdachte woont is ontruimd. Een arrestatieteam is bezig met het onderzoeken van de woning. De daders van de aanslag op het gemeentehuis van Waalre zijn gefilmd door bewakingscamera's. Maar de beelden geven weinig houvast omdat ze goed vermond waren. Dat zegt burgemeester de wijkersloot van Waalre. De muren die na de brand nog overeind staan... worden binnenkort afgebroken vanwege instortingsgevaar. De paspoorten die de brand hebben doorstaan zijn afgekeurd. Ze zien er op het eerste oog redelijk ongeschonden uit... maar volgens het ministerie van binnenlandse Zaken... is niet duidelijk of de chips in de paspoorten zijn beschadigd. Burgers kunnen vanaf volgende week een nieuwe aanvraag indienen... bij het tijdelijk loket van burgerzaken in de brandweerkazerne in Waalre. De gemeente betaalt de extra kosten. De SGP moet vrouwen toelaten op de kieslijsten. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof verwerpt daarmee een klacht van de SGP over een arrest van de Hoge Raad. Die had eerder geoordeeld dat vrouwen niet het passief kiesrecht mag worden ontzegd. Vrouwen mogen bij de SGP nu wel lid worden, maar komen niet op de kandidatenlijst. De SGP noemt de uitspraak van het Europese Hof ingrijpend... en denkt dat het verstrekkende gevolgen kan hebben. De uitspraak komt erop neer dat het gelijkheidsbeginsel nu zo absoluut wordt gemaakt... dat andere klassieke, politieke en religieuze vrijheden erdoor worden weggedrukt, zegt de partij. De SGP laat de uitspraak nu eerst bestuderen door advocaten en juristen, zegt een woordvoerder. Basisscholen mogen maximaal drie uur en drie kwartier per week lesgeven in het Engels. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Rotterdam. De zaak was aangespannen door de stichting Taalverdediging... tegen de oorverkoepelende stichting Boor... die 85 openbare basisscholen vertegenwoordigt in Rotterdam. Die scholen maken gebruik van een lesmethode... die kinderen al vroeg in aanraking brengt met de Engelse taal... soms meer dan vier uur per week. Volgens de stichting Taalverdediging is dat te veel... en is het in strijd met de wet die voorschrijft... dat het onderwijs in het Nederlands wordt gegeven. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat er wel les mag worden gegeven... in een vreemde taal, maar dat vier uur de norm overschrijdt. Het weer: wolkenvelden en periode met zon in het noordoosten en uiterste zuiden nog enkele buien. Middagtemperatuur rond 18 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, er zijn zonnige perioden en het wordt een graad of 19. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat 5 kilometer... file tussen Knoop het Eemnes en Afrid Op de A2 Eindhoven naar Maastricht, 3 kilometer voor Maastricht. Een stuk langer is de file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen Arnhem Noord en Duiven staat 8 kilometer. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... tussen knop het Rijn-Zweert en Afrit den Dolder, vijf. En een lange file op de A50. arnhem richting Os, daar staat tussen Renken met knop het Ewijk 10 kilometer.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 Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Hoe is het met het verschil tussen de koplopers en het peloton? Dat verschil loopt weer terug, Dione. En ik heb al mijn verbazing erover uitgesproken... omdat er zoveel ploegen keurig vertegenwoordigd zijn in die kopgroep. Uh, ploegen van de klasse mensen leiden. De ploegen van een aantal sprinters, prominente sprinters. Maar ja, blijkbaar is het niet genoeg. En er zijn er nog ploegen die uh, kans willen maken hier op de overwinning... die niet in die kopgroep zitten. Dus dat betekent dat de voorsprong terug is gelopen. Na twee minuten en tien seconden... Dat is niet veel hoor. Dat betekent dat nu we de heuvelzone zo'n beetje hebben genaderd. Want we krijgen nu nog drie klimmetjes. Dat dan uh, die voorsprong uh, nog verder kan teruglopen. En dat er misschien toch nog vanuit dat peloton dan echt een serieuze reactie komt. En dat de sprinters zich kunnen gaan klaarmaken. Toch nog voor een massasprint. Ja en dan wachten wij natuurlijk op André Greipel. Of misschien Mark is. Of misschien Matthew Goss. Noem ze allemaal maar op. Zij zitten in elk geval niet in dat eerste groepje. Die groep van 16 man waar ze Christian Timmerman op de motor inmiddels bijrijdt. En uh, die kijkt uh, naar uh, die groep op een mooie, brede weg. En de groep heeft uh, de wind momenteel in de rug. Dat betekent dat het tempo hoog ligt, hoor. Ja, het tempo ligt heel de dag eigenlijk al hoog, hè? Want wat een etappe. Niks rustige etappe. Zo aan het einde van de Tour naar Brief, La gaillarde Nee, het is een uh, helse rit. En een rit met een enorm hoog tempo. Dus 46,5 kilometer per uur over de eerste twee koersuren. Karsten Koon, de enige Nederlander, voorin mee, Klimt uh, mee mooi omhoog, want de weg loopt een beetje omhoog nu. Buiten Cahor, wat achter ons ligt inmiddels. Uit het zadel, Carsten Kroon in het midden van die groep. In de buurt van zijn ploeggenoot. Want niet alleen Carsten Kroon zit mee, Lama Saxo. Ook Nick Nuijens zit dus mee. En zo rijden ze hier allemaal netjes naar boven toe. Het is een grote groep, 16 man dus. Dat zorgt er dan nog wel eens voor dat de samenwerking niet altijd even makkelijk is. Maar uh, uh, ja, in deze groep valt het eerlijk gezegd nog wel mee. We rijden uh, saint pierre Lafeuille binnen. Betekent 123,5 uh, kilometer afgelegd in deze uh, etappe. En ik hoor iets over een valpartij in het peloton met een hond. En daar wordt ook de naam Philippe Gilbert bij genoemd. Dat gebeurt dus allemaal hierachter. Uh, en ook Menshov wordt genoemd. Gio, heb jij zicht op uh, wat er hierachter gebeurd is met die valpartij met die hond? Nee, we hebben daar nog geen uh, zicht op. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Franse tv nog niet begonnen is met de uitzending. Want ja, rustige etappe denk ze dan van tevoren etappen voor die tijdrit van morgen, en dat betekent dat ze pas om tien over twee dus over een paar minuten in de uitzending zullen komen. En dan krijgen we hopelijk wel wat beelden te zien. Weten we ook wat de ravage is? Voorlopig moeten we het inderdaad doen met de informatie via de tourradio die dat dan meldt, en uh, zullen we het voorlopig daar maar even bij laten. Maar eerder ook al een valpartij: Janusz Brajkovic is gevallen, maar hij heeft inmiddels weer kunnen aansluiten bij het peloton. Maar ben benieuwd wat de schade nu is van deze valpartij. Hop, tour de France Ah, il va en erover. Ça roule Komt eraan hoor, de zon. Walking on sunshine, Katrina and the waves. Weer zijn er hooggeplaatste Syrische militairen naar Turkije gevlucht. Onder hen is één generaal, een vier kolonels. Ook zouden zeventien lagere officieren zijn uitgeweken naar Turkije. Onze daar Bram van Meulen is net naar de andere kant van de grens geweest. Dus over de grens overgestoken van Turkije dus naar Syrië. Bram, waar ben je nu precies? Ik uh, ben op de, op de grens bij uh, het grensplaatje Beb Al-Halla. Dat is de eerste, het eerste dorp als je vanuit Turkije-Syrië zou inrennen. En op weg daar naartoe, uh, vanaf de Turkse grenspost, uh, zagen we links en rechts van ons overal uitgebrande uh, autovrakken. Allemaal uh, eigenlijk bewijzen van de harde strijd die hier gisteren is uh, geleverd tussen het Syrische leger en het vrij Syrische leger. Dat nu dus volledige controle heeft over dat grensplaatje. Dus we kwamen aan bij de uh, duty-free, de tax-free uh, winkel... die volledig uh, uh, op dit moment, terwijl we dit gesprek voeren, wordt geplunderd. Uh, ik zie grote dozen met whisky's, dure whisky's, Black Label. Ik zie gin tonics naar, naar buiten worden gedragen. Uh, mensen zijn hier met uh, grote pick-ups uh, naartoe gekomen om hem um, er allemaal weg te halen. En om ons heen zie je dat het hele, hele gebied rondom de douane is uh, zwart geblakerd. Er liggen overal kogelhulzen op, uh, op de grond... We hebben net even gesproken met wat strijders van het vrij syrische leren die ons verzekeren dat ze het hele gebied onder controle hebben. Uh, maar dat is niet helemaal zeker, want uh, uh, terwijl de muziek draaide uh, werd er vanuit de bergen geschoten. En uh, zojuist zijn heel veel dorpelingen teruggereden in volle vaart naar de Turkse grens omdat ze toch niet helemaal vertrouwen. Ja, een, beetje, een beetje onduidelijke situatie. Is het ook gevaarlijk denk je om daar te zijn nu? Kijk, het vrij Syrische leger wil natuurlijk heel erg graag de wereld laten weten dat ze die grensposten veroverd hebben. Deze, uh, eentje verder langs de Turk-Syrische grens, uh, Jarabous. En dan is er ook nog een grensovergang bij Irak veroverd. Dat zijn belangrijke strategische punten. Ze legden aan ons uit dat dit de plekken zijn waar het de regering van president Assad zijn geld verdient. Dus ze is alles aangelegen om de wereld te laten weten dat ze die veroverd hebben. Mm. Uh, maar we horen ook berichten dat het dorp gewoonweg is omcirkeld door het Syrische leger. En we kunnen ervan uitgaan dat ze dit niet zomaar zonder slag of stoot zullen laten gebeuren. En de mensen hier zijn op dit moment vooral bang voor helikopters en mogelijk tanks... die gisteren ook bij de gevechten zijn ingezet. Ja. En dan zijn er dus die berichten van die hoge Syrische militairen... die dus uh, ja, uitwijken, overlopen, zeg maar uh, in ieder geval naar Turkije ook gaan. En wat doen ze daar? Bemoeien ze zich vandaar ook nog met de strijd al in Syrië? Nee, meestal, meestal uh, niet. Meestal komen ze de grens over vooral om hun families in, uh, in veiligheid te stellen. Uh, voor zover ik weet zijn er nu meer dan twintig generaals overgestoken naar de vluchtelingenkampen in, in Turkije. Maar uh, hier zijn natuurlijk ook uh, de hoofdkwartieren van het Vrij-Syrische leger. En daar staat vooralsnog een kolonel uh, met uh, ironisch genoeg Assad, Riyad Assad... Als achternaam, hij voert eigenlijk het hoogste commando. En dan is er nog een andere generaal, Mustafa Sheikh, die, die samen met hem de troepen in Syrië aanstuurt. Dus die generaals die komen hier vooral naartoe om zichzelf een veiligheid te stellen. En misschien adviezen te geven langs, langs de zijlijn. Bram van Meulen, op de grens dus van Turkije en Syrië was dat. Ja, Gio Lippens, uh, we hoorden net valpartij, peloton, hond... Gilbert, ja, ja, dan denken we, denken we terug aan een uh, valpartij uh, richting uh, Angoulême in 2007. Toen was er ook al zo'n hond uh, die uh, dwars over het parcours uh, holde. En die nam toen Sandy Cazar. Uh, toch wel een uh, behoorlijke Franse held nam die uh, met zich mee. En nu was het weer een hond, inderdaad. Uh, we hoorden dat Farah erbij lag. Vichot, Gilbert, Menshoff, dat soort namen. Uiteindelijk blijkt het allemaal zonder al te veel schade te zijn uh, gebeurd. Daar in dat peloton. Nou, uh, Gilbert is wel even verhaal gaan halen daarbij, die eigenaar van die vier voeten. Kijk, die hond die kan er natuurlijk niks aan doen. Die gaan alle kanten op waar ze maar willen. Maar eigenaars van hondjes, ja, die moeten toch wel zorgen dat de hele zaak een beetje bij elkaar blijft en dat ze niet het parcours op kunnen rennen. Want Agostinho, de Portugese wielrenner, lang geleden grote renner trouwens, hoor, die is overleden ooit nadat hij tijdens een criterium ergens in Portugal in de lokale ronden over een hond viel en op zijn hoofd terecht kwam. En ja, daar is hij nooit meer van hersteld. En dus uiteindelijk over Leden, dus pas alsjeblieft op met die beesten langs het parcours. Geldt trouwens ook voor kinderen, want uh, ook die worden wel eens uh, uit het oog verloren. En daar uh, kunnen de gevolgen ook heel erg groot van zijn. Kijk nu inmiddels naar dat uh, peloton waar uh, nou ja, het tempo redelijk strak ligt. Want ze hebben nog steeds 2 minuten en 28 seconden. Blijkbaar zijn de mannen na die valpartijen weer aangesloten. 2 minuten en 28 seconden maar op de kopgroep die volgens mij, Sebastian, flink aan het draaien is. En de laatste 100 kilometer samenwerking. Prima hoor in die kopgroep. Tuurlijk zullen er wel renners zijn die zich een beetje verstoppen. Dat kan hè. Als je met 16 man weg bent. Dan kun je zo nu en dan een beetje de loot opzoeken. Of ietsje vaker dan je concurrent je ploegleider opvragen. Nou goed voorbeeld daarvan is Rui Costa. Want die vraagt nu echt al voor de vijfde keer. In een minuut of nou 15-20 vraagt hij zijn ploegleider. Rui Costa is gisteren natuurlijk ook al in de aanval geweest. Alejandro Valverde maakte dat af. Later de 16 namen, maar eens een keertje noemen. Popovic zit erbij. Arashiro Miller, die al een etappe won deze Tour. Fouchard, Boazon Hagen van Sky, Hansen en Van Endert van Lotto. Boekman zit mee namens de kanselij. Paolini, Jeremy Roy, Rui Costa dus. Nou, Karsten Kroon en Nick Nijens hadden we al een keer genoemd. Van uh, Saxo Bank, Vino Kurov zit weer mee. Albassini zit mee namens Orica Greenwich. En uh, Gre Gretsch zit mee namens uh, Argos Shimano. Dus twee van de drie Nederlandse ploegen hebben we op dit moment en uh, rennen mee. Ik had nu graag even naar Mark Wouters willen toerijden. Want uh, die reed bijna naast ons. Want uh, uh, Mark Wouters heeft niet alleen twee man hier mee in deze kopgroep. Maar heeft natuurlijk ook André Grijpel uh, hierachter zitten in het peloton. Maar helaas, andere, of, uh, Mark Wouters wordt precies op dit moment even opgeroepen... door een van die twee renners. Volgens mij was het uh, Adam Henson die hem uh, oproept. Dus uh, moeten we dat later nog maar even doen. De omstandigheden zijn goed. Het is wel zwaar bewolkt, maar droog. temperatuur is lekker, gaat of 22 maar die wind die waait hard. Nu wel schuin mee voor de 16 mannen aan de leiding, die dus 2,5 minuut voorsprong hebben op het peloton. Spectrum ready, way. C'est TV Zebda, tombe chemise. We gaan beginnen aan het Mediaforum. Vandaag uh, weer twee gasten: Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC. en Tjö van het Financieel Dagblad. Uh, allebei hartelijk welkom. Uh, we gaan het zomer nog hebben over of het nou wel of niet tijd is. Uh, uh, de toestand rond A2 en de actiekrant Telegraaf. Maar eerst, uh, Peter, even naar jouw eigen ervaring. Want jij was van de week bij Mart's Meestergast gast... en was ineens ja. midden in het grote wereldnieuws. Het wel. Nou, het grote wereldnieuws. Het, uh, het leuke was, ik was bij Mart's Meestergast gast... en het hotel waarin we zaten, uh, uh, in Po... Uh, was uh, bij Toeval. Hetzelfde hotel waarin uh, Radio Shack uh, zat. En toen zaten we s'avonds uh, rustig te eten. Uh, en aan de tafel naast ons zat uh, Radio Shack te eten. En ik was net een goede dag gaan zeggen aan Dirk de Mol, de, plo de ploegleider van uh, Radio Shack, die ik nog kennen uit, uit een vorig leven. En, uh, uh, nou ja, tussen voor- en hoofdgerecht verdween plotseling Frank Schlek van tafel. En tijdens het hoofdgerecht uh, begonnen al onze uh, mobieltjes te rinkelen... want toen bleek dat uh, Schlek uh, uh, betrapt was op doping. Uh, en dan kreeg je eigenlijk een rare situatie... waarbij wij in het hotel zaten met die ploeg... en de journalisten voor het hek buiten ja. het hotel uh, stonden. De, de collega's moesten uh, buiten het hek blijven. Ja, die dus, zijn die dus mijn, eigen, mijn eigen collega van NRC Handelsblad heb ik dus de hele tijd gebeld... om te zeggen wat er aan de binnenkant aan het gebeuren was... En, uh, dat was ik wel leuk om het, uh, om het eens aan die kant mee te maken. Ja. ja. En, en, en kon je dan nog een. Want je was er eigenlijk even mee verslaggever. Ja, dat was ook wel leuk om weer verslaggever te zijn. Nu, ja, er gebeurt natuurlijk niet veel. Bleek dat Schlek het hotel verlaten had. Dat hij zelf naar de politie uh, in Po gestapt was. Uh, en uh, voor de rest, ja, kwamen wat politiewagens toe en was er natuurlijk veel, veel hijsa. Uh, en eigenlijk denk ik uh, ook bij mijzelf, want ik ben een grote, een grote koersliefhebber. Verslagenheid dat het weer van dat was en dat het weer over doping ging en het gaat toch om een grote naam uh, en uh, en dus in die, zin, uh, in die zin vond ik het ook wel een, uh, een, treurige, een treurige avond voor, voor de sport. Ja, wat wint wat dan de liefhebber of de journalist? Nou, de, de, de, de beide, ik stelde vast, ik ben daar ook de dag erop ben ik voor uh, voor de avondetappe uh, naar de start geweest uh, en met een cameraman in mijn nek uh, een aantal interviews gaan, uh, gaan doen. Edinbergs geïnterviewd ja. en uh, <lacht> Bert van Marwijk, die daar ook als gast uh, rondliep. En, uh, en dan uh, heb ik het inderdaad een er 2 Peter van der Meersen in mij. De journalist uh, die uh, uh, probeert die afstandelijkheid uh, te hebben. En ik ben nooit sportverslaggever geweest. Maar ook wel die liefhebber die eigenlijk wel als een jongetje zo blij is... dat hij Eddie Merckx is mag interviewen. Ik ben oh. dan als een klein jongetje zo blij. En dan, dan verlies ik die afstandelijkheid <laughs> wel. Dat geef ik toe. Tjö, heb, je dat, eh, ja. heb je dat een beetje gevolgd allemaal? Want het lijkt... Kijk, Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Kwaliteitskrant. Ik, uh, ik had die beelden niet gezien nee, nee, van uh, Petra ja, de Meerslaas. maar Wat met hem gebeurt, dat zie je met heel veel mensen daar. Die, die, die worden ineens een soort week. En, en, en het lijkt alsof ze dan wat minder journalist worden... maar meer liefhebben. Nee, dat is, dat is natuurlijk tientallen jaren het geval geweest. Wat nu kennelijk wel opvalt... is dat iemand als val verder gisteren aardig op de pijnbank werd gelegd... vanwege zijn dopingverleden. Uh, zoveel dat, dat sommige journalisten beschamend vonden... Uh, nou ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje een welkomme reactie... op die tientallen jaren dat er geen woord gezegd is over doping. En da dat heeft misschien mee te maken dat ik er ook wat nuchterder in sta. Ik, ik, ik ben gewoon... Uh, de Belgen die zijn natuurlijk en zeker de Vlamingen koersgek. En uh, ja, ik vind het toch wel uh, terecht... dat er nu veel scherper uh, ook op doorgevraagd ja. wordt. Nou, dat spreekt voor zich. Er moet natuurlijk terecht op, over, over doorgevraagd worden. Uh, ja, iemand als uh, Max Smeet daar lang ja. mee achtervolgd. Ja. Dat hij al uh, lang geleden heeft gezegd... Van, ja. nou ja, daar wil ik me niet bezighouden mee bezig ja, en de, aan de andere kant was Smeeds dan die avond bijvoorbeeld in dat hotel. Ik heb hem dan een paar stand ups zien doen voor de Nederlandse televisie die echt goed en journalistiek en, en terecht waren. En, en aan de ene kant van, goed, er is een positief uh, staal uh, gevonden. En aan de andere kant ook, ja, laten ons nu ons bij de feiten houden. Wat is dat? Uh, waarom is het? Uh, dus ik, ik vind ook wel de periode, ook in Vlaanderen, ik heb me heel erg geërgerd aan, aan de journalistiek van de jaren 80 en 90, waar men inderdaad heel ver mee ging met die, met die die, uh, renners. Dus ik denk dat we nu de jongste jaren in een wat, wat uh, gezonder tijdperk uh, zijn gekomen. Overigens wordt dat altijd verteld over wielerjournalisten. Um, uh, voetbaljournalisten hebben dat ook heel erg. En en laat ons dan, en daar wil ik ook wel de hand in negen boezem steken. Politieke journalisten ja. hebben dat in veel gevallen ook. He, Zelf, die, zelfs die economische nieuwe, of journalisten. Of zelfs het gehad. economische journalist. Het oranje gevoel, he, ja. hoe meer ja. Albert Heijn, Aal, ja. Overnam, hoe trots ja. we waren. Heel juist. Ja. Maar het kan, het kan ook aan mij liggen, maar ik, ik heb het gevoel dat ik dit jaar heel vaak hoor het fascinerende rondreizende circus, uh, en, en dan gaat het over de Tour de France, terwijl ja ik vaak ook denk, het is ook gewoon een keiharde wielerwedstrijd. Nou, het is de beide. Het is een keiharde wielerwedstrijd. En uh, ik heb uh, uh, ook renners geïnterviewd als uh, 197 kilometer over de Tour Malet Obisque de Aspin uh, en als ze dan uitgeput uh, toekwamen. En dan is mijn respect voor die mensen heel groot. Die, die jongens hebben in 34 graden Celsius 200 kilometer uh, uh, gefietst. Uh, dat is er een aspect van. Er is natuurlijk het grote aspect van de hele gekte die je rondhangt die een economische marketinggekte is. Alleen al die die karavaan die vooraf gaat is fantastisch, waarin bijvoorbeeld ook alle grote Franse vakbonden hun wagens hebben. De, de communistische vakbond heeft een aantal wagens daarin rijden, waarin ze de mensen oproepen om zich aan te sluiten bij die vakbond. Maar dus ook allerlei andere prutsen worden uitgedeeld en iedereen reclame gebruikt. Gemaakt. Het dus iedereen toeren. gebruikt ja. dat uh, uh, uh, vehikel. Maar de, de basis blijft wel. 200 renners die, die 4000 kilometer afleggen... en soms, soms in, in hele moeilijke en harde omstandigheden. En daar heb ik wel respect voor. Ja. Eh, nou, de gaat ons nog, uh, nog drie dagen bezig. En dan, uh, dan is het alweer voorbij. Uh, ja, komkommentijd hebben we het al heel vaak over in deze tijd. Maar daar kan je toch ook niet echt van spreken, Tjeu? Vandaag weer dat gedoe daar in Denver... Nee, dat is, uh, we hebben natuurlijk toch die burgeroorlog in Syrië die ja. naar Klimax lijkt te gaan. We hebben veel economisch nieuws, vind ik. We hebben slecht, hebben we net bij stilgestaan. Um, maar het kwam een beetje ter sprake door de Volkskrant. Hè? Een hele uh, leuke kolom van uh, Shaila Sitalsing. Um, die, die daar de, de draak mee stak. En ik, ik ging eens terugbladeren in de Volkskrant zelf. Ik denk van goh, hoe komt dat beeld bij haar? En het viel mij op dat dat de zomertijd bij de Volkskrant toch echt wel is toegeslagen. Want van de afgelopen vijf kranten hebben ze dus drie keer geopend... met een, uh, met een foto over vier kolommen. Ja. En dat was vandaag wel heel sterk met een, uh, een foto van de Vierdaagse, vierdaagse van Nijmegen. Ja. Uh, ja, dan geef je natuurlijk wel het signaal af aan de lezer... Uh, we hebben heel weinig te melden. Geen goede krant, hè, die Volkskrant? <lacht> nou, daar <lacht> weet ik niks over. Ik nee, weet ik wel het... wat meer <lacht> wegen geopend zijn. Uh, en, uh, ik, uh, ik, kom, kom er tijd of niet... Ik zeg ook altijd aan mijn eigen redactie: een komkommertijd of die er komt, bepaal je voor een groot stuk zelf. En door je voorbereiding en door, je, door, door wat je zelf op die krant zet. Wij zijn uh, gisteren geopend met het pensioendossier, wat een groot dossier blijft. En de dag ervoor, uh, denk ik ook heel terecht, met die aanslag op die minister van Defensie in, uh, in Syrië. Ja. En uh, we hebben natuurlijk uh, Kopland gehad en uh, een aantal. Dus ik vind ook wel: uh, ik zie op dit moment geen komkommertijd. En ik merk ook op de redactie dat er nog geen moment geweest is waarop we gezegd. Hebben van ...zeg jongens, waarmee zouden we nu eens moeten openen? Integendeel, er is nog altijd een gevecht uh, van de redactie... ...om die stukken op de voorpagina te brengen... ...en dat is eigenlijk wel een goed teken. Dus één krant die het al wist deze week, hè, wat het belangrijkste nieuws was. Nou, volgens mij de, de A2, hè? De, de Telegraaf had het eigenlijk Heerlijk. alleen maar over de A2. We hebben het gisteren ook al gehad in het Mediaforum... Um, ja, die campagne om, uh, om het hard rijden op de A2 voor elkaar te krijgen. Want daar lijkt het op. Hè? Wat, wat, uh, wat vindt u daarvan? Ik erger ermee steendood aan het soort campagnejournalistiek. Maar ik erger ermee... Ik erger mij aan de Telegraaf die een soort campagnejournalistiek doet, maar ook vanochtend ergerde ik mij zo mogelijk nog meer aan de minister, uh, aan Melanie Schulz, die eig eigenlijk uh, de, de VVD heeft een belofte gemaakt om uh, um, um, uh, de, de autorijdende Nederlander uh, uh, de, de, te verdedigen, te helpen, uh, te steunen. Ze uh, um, moeten naar de verkiezingen, met relatief weinig concrete dingen daarover in hun handen. En dan gaat men nu eigenlijk in twee maanden voor er toevallig verkiezingen zijn op 12 september, gaat men dingen aankondigen om s'nachts op een klein stukje van die A2 toch 130 per uur te doen. Dat kondigt de minister aan, die er waarschijnlijk niks meer over te zeggen zal uh, hebben. In omstandigheden die waarschijnlijk zullen teruggeschroefd worden, dan denk ik VVD, wees nu toch eens ernstig. Dit hebben we net door. En de Telegraaf doet daar lustig aan mee. Ja, dat neemt <laughs> Peter allemaal veel te serieus. Hij moet daar echt de humor van inzien. Uh, de Telegraaf doet dit al tientallen jaren. Ja, juist uh, daarop. Volgens mij als je naar Vlaanderen rijdt vanuit Amsterdam... dan kom je dus over dat stukje A2. En dat is ook heel lastig om daar uh, niet harder dan 100 te rijden. Uh, dus de Telegraaf bedient zijn publiek op een uitstekende manier. En, uh, en dat Melanie Schulz nu omgaat. Ik snap het ook hartstikke ja. goed. Want anders wordt ze de komende twee maanden nog achtervolgd door de, door de Telegraaf. Tot aan de verkiezingen. En nu weet ze dat ze de komende twee maanden op het schild geheven wordt. Waarschijnlijk staat er zaterdag een geweldig leuk interview met Melanie Schultz in de Telegraaf. Dat is mijn ergernis. Nee, dus is zoals humor. je zegt, de Telegraaf bedient zijn publiek. Ja, de Telegraaf loopt zijn publiek achterna. In de plaats van te zeggen van jongens, de, er, zijn, er zijn redenen waarom er maar 100 mag gereden worden. En die redenen hebben het maken met geluidsoverlast en milieuredenen. Er, er, er is daar een naar Nederlandse gewoonte ook een goed onderzoek naar gedaan. En nu gaan we dat allemaal door kruisen. De vraag is nog van of het, Mijn punt is: zal het ooit zo ver komen dat we 130 kunnen rijden? Meer dan waarschijnlijk niet. Er is toevallig een campagne bezig en daarom moet het. En daar erg ik mij in inderdaad maar, maar een beetje over, aan. Over campagnejournalistiek ja. gesproken. En um, de NRC heeft soms ook al een enkele keer een beetje campagnejournalistiek gedaan. Herinner ik me. Als we bijvoorbeeld ging om Syrië, wat natuurlijk een ja. ander groot dossier is. Ik herinner me dat jullie een keer met Syrië geopend zijn van: hey, hoe, lange, hoe lang laten we dit nog toe? We ja, dat ja. goed? Nee, nee, nee. Wij uh, hebben toen een, een voorpagina gemaakt waarom de wereld dit laat gebeuren. Maar dat is geen campagne. Journalistiek. Dat is op de voorpagina zeggen van... er is daar een dictator zijn eigen bevolking aan het vermoorden... Leg nu eens goed uit op de voorpagina hoe komt het in godsnaam dat een wereld dit laat gebeuren. En daarin proberen uit te leggen dat de tegenstrijdige belangen tussen de Verenigde Staten en China en Rusland ertoe leiden dat we met z'n allen de andere kant op, op kijken. Dat vind ik iets anders dan achter jouw lezers aanlopen die graag 130 rijden en twee maanden voor de verkiezingen daar een grote belofte van maken. En inderdaad, Melanie Schulz rekent er meer dan waarschijnlijk op dat ze nu een lekker verhaal krijgt in, in de Telegraaf. Daar moeten wij ons niet voor laten gebruiken. Kun je nog heel kort reageren? Dat mag. Nou ja, daar zit natuurlijk een zeker onderscheid... maar ik wilde toch even die plaagstoot uitdelen. En mm. dan zie ik ook wel het verschil met de vraagteken... van hoe lang laten we dit toe. Maar het, het neigt een beetje naar een retorische vraag. Hè. Dus een oproep tot interventie. Mm. Uh, nou, ik zie ook de nuance. Uh, mm. ja, ja. Die, die, die, die wil ik dan Peter wel gunnen. Ja. Goed. Uh, hartelijk dank dat jullie er waren. Peter van der Meer is in Tjeufase ja. voor ons Mediaforum. Het is uh, ruim half drie geweest. Hoofdpunt van het nieuws, Jeroen Tjepkema. Het dodental van de schietpartij in een bioscoop in Denver is teruggebracht tot 12. Eerst was gemeld dat er veertien mensen waren omgekomen. Een man van 24 begon te schieten tijdens de première van de nieuwe Batman-film. Zijn tientallen gewonden, president Obama, heeft laten weten dat hij en zijn vrouw Michelle geschokt zijn. De daders van de aanslag op het gemeentehuis van Waalre zijn gefilmd door bewakingscamera's... maar de beelden geven weinig af omdat ze goed vermond waren, zegt burgemeester de wijkersloot van Waalre. De muren die na de brand nog overeind staan worden binnenkort afgebroken vanwege instortingsgevaar. Basisscholen mogen maximaal drie uur en drie kwartier per week lesgeven in het Engels, blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Rotterdam. Sommige scholen in Rotterdam geven meer dan vier uur Engels per week, en dat is te veel, vindt de Stichting Taalverdediging, die daarom een zaak had aangespannen. En de SGP moet vrouwen toelaten op de kieslijsten, blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof verwerpt daarmee een klacht van de SGP over een arrest van de Hoge Raad, die had geoordeeld dat vrouwen niet het passief kiesrecht mag worden ontzegd. Dat waren de hoofdpunten. B Verkeersinformatie. Er staat in totaal 50 kilometer file. De meeste file staan op de wegen rond Nijmegen, natuurlijk door de Vierdaagse. Een paar andere zaken die opvallen. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Meer, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dan de A27 naar Preda bij Nieuwendijk. 4 kilometer door een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. A50 Arnhem richting Os. Voorknopend Ewijk 9. En de N99 naar Den Helder. Voor Den Helder 4. En dat komt door een ongeluk. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zullen we ons deze Tour, de Tour 2012, over 10 jaar nog herinneren? Dat is zometeen een van de vragen aan Michael Bogut. Maar eerst maar weer eens naar Frankrijk. Ja, en aan Geo Lippens. Mag die kopgroep nou wel of niet weg? Het mag niet hoor. En het zijn echt niet de sprintersploegen die op dit moment de leiding hebben daar in het peloton. Die de achtervolging leiden. Het zijn juist ploegen uh, waarvan je denkt, ja, die hebben deze tour heel weinig laten zien. Ja, misschien wel in ontsnappingen. Maar in deze ontsnapping zitten ze er niet bij. En uh, als je kijkt naar etappeoverwinningen, dan hebben ze ook gewoon helemaal geen etappeoverwinning gepakt. Uh, de Belgische ploeg Omega Quick Quickstep, die rijdt op kop van het peloton samen met Euskaltel en Sauer. Zowel Omega als Euskaltel, well, ze hebben niet echt een man ...dat je in de ploeg die zich kan mengen in de massasprint. En bij Sauer zou je dat ook kunnen gaan zeggen. Want uh, die hebben met uh, Julien Simon en Jimmy Engelvan wel redelijke sprinters. Maar ja, het echte geweld hier van de grote sprinters... ...komen ze toch echt niet uh, aan te pas. Maar ik denk dat ze opdracht hebben gekregen vanuit uh, de ploegleiderswagens. En ik zou heel graag die communicatie toch eens uh, willen afluisteren... ...van wat daar allemaal geroepen is van mannen. Maak er nou nog maar eens wat van op deze laatste gewone normale etappe... ...voordat we morgen met de tijdrit gaan en natuurlijk voordat we Parijs binnenrijden. Want daar draait het toch eigenlijk de laatste jaren meestal wel uit op een massasprint. Dus die ploegen die werken hard aan kop. En die zorgen ervoor dat het peloton niet verder dan 2 minuten en 28 seconden verwijderd is van die 16 koplopers. En die 16 koplopers, dat gaat verschrikkelijk hard daar, Sebas. Ze zijn al begonnen aan de laatste 75 kilometer van deze etappe. Net reden we het plaatsje Ponderrode door. En daarvoor was een afdaling om een prachtige brede weg. Bijna kaarsrecht naar beneden. Eén flauwe bocht naar links heb ik geteld en dat was het. En daardoor raakte de teller van onze motor bijna de 100 kilometer per uur aan. Maar wij moesten even een gaatje dichtrijden op dat moment. Dus die renners die denderden echt met 90 kilometer per uur. Daar naar beneden de 16 koplopers... Die uh, snel thuis willen zijn, uh, denk ik. Snel in Brievela like, ja, willen zijn... Want er wacht het peloton nog een lange verplaatsing naar de regio... waar morgen dan die uh, tijdrit wordt uh, verreden, Bonneval, Chartres. Een uh, verplaatsing van zo'n, uh, nou, 3,5 à 400 kilometer. En daar waren de ploegen niet helemaal blij mee. Dat ze eerst zo'n etappe moeten rijden van op papier 222 kilometer. Maar er zat ook nog eens een uh, neutralisatie voor van zo'n 8 kilometer. Dus dan kom je al snel op 230 kilometer uit. En dan nog eens, zo lang in de bus op weg naar het hotel... Ja, dan uh, kan je amper nog je renners masseren en heel veel ploegleiders en vooral ook masseurs van de ploegen klaagden daar vanmorgen bij de start steen en been over dat de toerorganisatie deze etappe heeft verzonnen zo aan het einde van de toer. Het is niet anders, tempo ligt hoog het is wel een attractieve etappe de kopgroep van 16 met Karsten Kroon werkt nog altijd prima samen het is uh, op dit moment uh, Paulini, de kleine Italiaan in dienst van Katusha en dat rood met witte shirt aan de leiding. Dan komt Kroon naar voren, het doet zijn werk goed, Nick Nuyens, zijn ploeggenoot zit daar niet ver weg en Chris Boek de Belgische sprinter van Vacances Soleil zit aan het laatste wiel. Vlak hem niet uit. Maar ja, ze gaan natuurlijk überhaupt nooit met z'n 16e naar de finish rijden. Maar het is nog maar de vraag dus of deze 16 kans krijgen om voor de dag zegen te gestrijden. Want in het peloton zitten ze een aantal ploegen met wrok. Balend dat ze hier niet mee zijn. 2.20, dat is nog maar de voorsprong van deze groep. Radio 1. We gaan weer naar Amerika voor het laatste nieuws over de schietpartij in die bioscoop in de buurt van de stad Denver. Daarbij zijn eh, zeker 12 doden gevallen en raakten zeker 38 mensen gewond. Dat zijn nu eh, de cijfers. Eerder werden 14 doden en 50 gewonden gemeld. Steeds meer ooggetuigen vertellen intussen ook wat ze zagen. En deze man deed zijn verhaal bij CNN. Het was just chaos. You, all, um, you saw injured people. Um, there was this girl spitting up blood. There were bullet holes in some people's backs, some people's arms. And it was crazy. Ja, een chaos dus zegt hij. Meisje dat bloed spuugde heeft hij gezien. Er liepen mensen rond met kogelgaat in hun rug en armen. Het was een groot gekkenhuis. Al dus deze ooggetuige. Correspondent Jacqueline Ekman. Uh, Jacqueline, ja, de, de, de aantallen worden nu bijgesteld. Wat is daar de reden van? Ja, dat zul je natuurlijk altijd hebben in het begin. Er is natuurlijk een enorme paniek. Er zaten, de zaten bioscoop met 16 zalen. Zat, zat overvol. Première van de batman film waar Iedereen op gewacht had. Gewacht had. En uh, ja, als er dan een schietpartij is... en al die mensen die naar buiten komen... dan kan het natuurlijk zo zijn dat het uh, aantal doden en gewonden... dat dat bijgesteld moet worden. Inderdaad, nu 12 doden, 38 gewonden. Maar er zitten nog een aantal zwaar gewonden bij. Dus het kan best dat het, uh, het dodental weer naar boven wordt opgeschroefd. Ja. Uh, maar uh, ja, er zijn natuurlijk de nodige mensen in de ziekenhuizen, waaronder ook kinderen um, uh, die ook in de bioscoop zaten. Dus um, ja, het kan zijn dat de cijfers nog veranderen. Hoe kan dat eigenlijk? Want het was een film, ik, die rond Middernacht draaide. Uh, de nieuwe Batman-film was het. Uh, hoe kan het dat daar zoveel kinderen dan bij waren? Ja, een nieuwe Batmanfilm. Uh, uh, die, ja, die geven ze dan een bepaalde um, rating. Um, PG rating, Parental Guide rating. 13, uh, leeftijd 13. Daarvan, het is puur een advies in dit land. Um, um, als kinderen onder de 13 zijn, wordt geadviseerd om ouders, ouderen mee te nemen. Uh, vandaar ook dat hier uh, ook jonge kinderen bij zaten. En uh, ja, dat uh, was allemaal legaal. Dat mocht allemaal. Uh, waarschijnlijk waren daar ook ouders bij. Maar vandaar ook uh, onder de slachtoffers kinderen. Ja. Ja. Uh, dan over uh, de dader. Is daar intussen meer over bekend... en over zijn motieven mogelijk? Uh, nou ja, het gaat om een uh, 24-jarige blanke man. Uh, er wordt nu ook een naam genoemd, James Holmes... Um, uh, dat wordt die, door diverse bronnen nu gemeld. Um, de motieven, nee, nog niet helemaal bekend. Hij wordt op dit moment verhoord. Uh, er wordt wel nu vermoed dat hij waarschijnlijk alleen opereerde. Er was in het begin nog sprake van een, een tweede man, maar um, dat wordt nu ontkend. Maar We moeten natuurlijk de officiële de persconferentie afwachten die uh, over een aantal uur gegeven wordt. Maar het ziet er nu naar uit dat, dat hij uh, alleen opereerde. Ja, duidelijk. Dankjewel voor nu, uh, Jacqueline Ekman. Mocht er meer nieuws zijn daar over die uh, schietpartij in Denver... dan horen we dat via haar, ongetwijfeld. De Radio 1 Sportzomer. Bogert aan de meet. Michael Bogert, goedemiddag. Goedemiddag. Is er bij jullie ook nog zoveel nagesproken... over dat uh, constante achteromkijken van uh, Froome gisteren? Nou ja, we hebben het er wel over gehad natuurlijk. Het, was niet echt, uh, het zag er niet echt uh, professioneel uit. Nee. Wat <laughs> dat een is een beetje een rare actie. Wat is, uh, wat is dan, laten we zeggen, de gemene deler qua mening? Uh, nou ja, de meesten zeggen... ...Waar oh, uh, Die had de Tour kunnen winnen en die uh, kan harder en weet ik het wat allemaal. Nou ja. deed ik dat niet helemaal, want omdat ik vind dat... Uh, het is altijd makkelijker rijden als je voor iemand rijdt. Dan, uh, dan heb je toch een blokka geen blokkade in je hoofd. <laughs> ja. En je hebt dat nog wel eens met renners die echt voor een klassement gaan. Die hebben veel meer druk, veel meer stress. En als je vaak dat soort jongens... Ik, ik heb ze ook wel gekend. Als je ze een keer druk gaf, dan, uh, dan kwamen ze ineens niet meer vooruit. En ik ken de verhalen van Vroem ook wel. Dat, uh, dat als die een keer uh, voor hem werd gereden, dat hij dan een beetje dichtklapte. Ja. En dus, denk, je, uh, denk je dat daar uh, nog woorden aan vuil zijn gemaakt gisteren in die ploeg? Ik zou het echt niet weten. Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik vond het een hele rare actie. Ik vond überhaupt... Uh, die tactiek uh, kon ik niet begrijpen. Ik heb... Uh, ik heb een... Uh, ik heb Steven Jong gebeld om te vragen of hij het mij kon uitleggen... omdat hij bij die ploeg werkt. Maar die, die zei ook... ja, ik, dit kan ik ook niet uitleggen. Oh. Dus het was eigenlijk een hele... Uh, ja, een beetje rare actie. Wiggins gaat eerst op kop. Dus ja, toen dachten wij allemaal... oké, okay, die gaat het gat dicht rijden voor Vroem. En dan kan Vroem nog een of andere attack plaatsen. En dan wint hij de rit. Ja, en op, op, op een gegeven moment neemt Vroom over en die gaat zo hard rijden dat Wickers gelost wordt. En dan kijkt hij om en doet die rare beweging met zijn hand. En dan rijdt hij weer los. Ik vond het heel raar. Ik, uh, kon, dit, ik kon er geen uh, garen van spinnen. Hoe zeggen we dat? Ja, ja. zo. Ja, ik begrijp het. Ja, okay, kaas van ja. maken hey, ook goed. En Michael, ja, ja, ja, ja. En, en nog even dat soort stalorderzenen in een ploeg. Want uh, nou ja, je hebt een kopman en, en dan in principe rijdt iedereen daar in dienst van, toch? En dat, dat weet je ook van tevoren lijkt me. Dus dat geldt in het geval van Vroom ook. Ja, nou ja, dat doet hij toch ook. Hij rijdt ook voor ja. hem. Dus, nee, natuurlijk niet. Hij, hij, hij rijdt hem eraf, dan ja. wacht hij en dan rijdt hij hem er weer af. Ja, ja en dan wacht hij weer. Dat is, dat is niet heel aardig. <laughs> nee, nou ja, niet heel aardig. Ja, het ziet er een beetje raar uit. Alleen uh, misschien had Wiggins ook wel kunnen zeggen: joh, rij jij maar naar uh, Valverde toe en probeer de rit te winnen. dan had hij misschien uh, hooguit 20, 25 seconden gepakt op Wiggins. Ja. En dan uh, had, had Wikkus alsnog de Tour gewonnen. Maar ja, dat, uh, ik denk dat het ook een beetje onervarenheid is. Uh, Vroem is misschien ook niet echt de typische wielrenner, ik weet het niet. En dit is ook voor hun nieuw, zo'n situatie. Ja, het was een beetje apart, het zag er gewoon al een ja. beetje apart uit. Ja, als je bijvoorbeeld met voetballen vergelijkt, dan wordt tegen iemand gezegd... nou, jij speelt rechtsback en, en dit is jouw taak... Dan, ja, dan, heb je, dan mag je niet ineens links buiten gaan lopen of zoiets. Dus als je van tevoren weet, van, nou, je bent in dienst van de kopman... Uh, lijkt me dat je daar toch aan moet houden. Dan moet je ook niet dit soort showen gaan... Uh... Nou, hij houdt zich er wel aan. Ik bedoel, hij heeft verder niks gedaan. Kijk, als hij zich er niet aan zou houden, dan zou hij demereren echt. Ja. En dit... Het kan ook gewoon een beetje onervarenheid zijn, hè? Mm. Ik bedoel... Uh, ik, weet, ik weet, ik ken die jongen helemaal niet, maar... Het is niet zo dat hij echt dwars door de stalwijders rijdt. Hij houdt zich er juist heel goed aan. Ja. Alleen hij laat zien dat hij, uh, dat hij wel wat harder kan. Dat hij harder rijdt dan ja. weekends, maar het is... Uh, uh, het was ook een beetje een raar. Wat ik zeg, het is gewoon een hele rare situatie. Ze wisten denk ik allebei niet wat ze, zo goed was ze moesten doen. Ja. Zijn vrouw was er minder blij mee op Twitter geloof ik. Want... <laughs> Alweer? Ja, ja. Ja, ja hoor. Je ja. hebt weer van zich laten horen. Ja, uh, Gezellig daar in die ploeg. <laughs> ja. Even naar de etappen van uh, vandaag. Ze gaan er echt als uh, idioten vandoor. Ze rijden heel erg hard. Zitten er ook nog kolletjes in. Uh, Hoe zeer doet het lijf uh, bij uh, de meeste renners? Uh, nou, behoorlijk pijn, denk ik. Na twee van die zware dagen in de Pyreneeën. Eén hele warme dag. En gisteren is er ook heel de dag keert gereden. Ja, vandaag is, uh, zijn ze er weer ingevlogen. dus een groot groep weggereden. Uh, de streek waar ze nu rijden, die ken ik wel. Dat is ook uh, niet heel gemakkelijk. Het is alleen maar op en af. Zit geen meter vlak in. Ja, dat is dan op papier uh, roepen de mensen die thuis voor de buis zitten. Oh, vandaag een, een vlakke rit zal wel een massasprint worden. Yeah. Maar ik kan je wel vertellen dat, echt, uh, dat dit echt verschrikkelijk is om te rijden. En je ziet het ook aan de vorm van het peloton nu. Het is één uh, lang lint. Het betekent gewoon dat het keihard gaat. En dat het eh, gewoon, ja, wat ik al zei, is een hele moeilijke streek om te rijden. En er, er lost ook niemand en dat, dat maakt het vaak moeilijk. Kijk, in een etappe wordt er een bus gemaakt. Maar hier zijn het allemaal overzichtelijke klimmetjes. Zo van, oh ja, een kilometer, ja, dat kunnen we wel volhouden. Dus iedereen denkt dat. En dan, eh, dan, dan gaat het tempo ook weer omhoog. En ja, dat, dat maakt het allemaal weer lastiger. Ja, het is ook eigenlijk een van de laatste etappes waar je nog iets goed kan maken. Hè? Als ploeg, als je het niet goed hebt gefunctioneerd deze tour. Ja, vaak de, de laatste rit voor de tijdrit. Dat is een rit die, uh, ja, daar wordt altijd uh, volle bak gereden. Omdat iedereen nog denkt, uh, dit is mijn laatste kans. Want ja, de tijdrit, dat... Uh... De winter, of dat is heel moeilijk natuurlijk. En uh, ja. Parijs, dat wordt meestal massasprint. En dan rijden ze rustig in het begin. Dus ja, dit is, uh, dit is de laatste kans voor een hoop En dat, uh, dat willen ze ook uh, met beide handen aangrijpen. Ja, Johnny Hogeland. zei uh, gisteren... dat hoeft helemaal geen massasprint te worden daar op de Champs-Élysées, hoor. Nee, nee nou, hij, mag, hij mag bewijzen dat het niet altijd een massasprint hoeft te worden. <lacht> hij, uh, hij liever dan ik. Succes, Johnny. Want <laughs> dat zal hem toch rap tegenvallen, denk ik, om daar de massasprint te ontlopen. En, en hoe is het, uh, dat weet jij ja ook wel, zo uh, een van die uh, laatste dagen, de, dat je in een ploeg zit uh, waar nog weinig succes is geweest. Hoe, hoe, hoe is dat? Hoe is die sfeer? Uh, nou, dan ben je blij dat je, dat je zowat, er, zowat, er, zowat klaar bent. Want je wordt, als, je, als je geen succes hebt en. Uh, je ploeg komt uit een uh, groot wielerland. dan heb je iedere dag het gezeik van de journalisten. en die vragen iedere dag: van ja, waarom lukt het nou niet? Dus ik denk dat die, dat die gasten die nog geen succes hebben gehad. heel blij zijn dat ze over twee dagen gewoon weer thuis zijn. Ja. Uit kijken uit naar Parijs. Dat doet waarschijnlijk iedereen. Dat doe je al vanaf dag één. Ja. En dan zit er nog een enorme verplaatsing in hè, vandaag. Dat hoorden we net ja. Sebastian Timmerman ook zeggen. Het is even een <laughs> etappe van 222 kilometer. En dan kan je vanavond nog nou, honderden kilometers reizen. Hoe is dat? Nou, dat is ook niet leuk. Dat is, uh, ja, die, die, of, ik weet niet hoe die verplaatsing gaat. Of ze in de bus gaan of met de trein. Maar dat is volgens mij 500 kilometer. En, uh, of 460 of zoiets. En dat is, ja, dat is niet zo fijn. Normaal uh, had je die, die verplaatsing op de zondagochtend. Als je, naar, als je hier dan nog ergens in de buurt de tijdrit had gereden... of in de buurt van de Alpen nog een tijdrit had gereden... dan uh, ging je zondagochtend ging, moest je om 6 uur opstaan. En om 7 uur zat je in die TCV En dan kreeg je een, uh, een bak rijst. Met een, met een droog stukje kip. En dan moest je om twee uur starten. Ja, was al, eigenlijk was je al kapot voordat de rit begon. En voelde je niet zo lekker. Ja, ik vond het wel verschrikkelijk. En ja, ik denk dat je jongens ook. Het is niet lekker als je, als je een lange rit hebt gehad. En dan moet je nog eens, uh, moet je nog eens in, de, in de bus zitten. Ja. Vijf nou, uur. Eerst die rit nog maar eventjes. Er is dus een kopgroep. Komt niet echt weg. Blijft zo rond uh, 2.20, die voorsprong van die kopgroep. Ja. Uh, wat denk jij? U springt er meteen een naam bij jou omhoog die, die vandaag zou moeten kunnen winnen? Nou, als, als ze terugkomen, dan zal het wel tussen Kruipo en Cavendish gaan en uh, nog een paar andere sprinters. Maar ik, ik weet niet of ze terug gaan komen, want er wordt aardig gereden, er zitten nog een paar klimmetjes in. Dus dat zal, ja. de, dat zal straks ook weer de, de organisatie uit het peloton halen. En ja, op 16 man dicht toe, of toerijden, dat is niet zo makkelijk. Maar in de kopgroep. Uh, ik heb nog niet echt uh, op mijn gemak kunnen kijken wat er allemaal mee zit... en uh, hoe die vorm van die mannen is de laatste dagen. Dus uh, het zal wel uh, tactisch worden op het laatste en veel aangevallen. Oké, okay. dankjewel. Michael Oké, okay. Hoi. Hoi. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes... bij deze Tour de France Klassieker. 64, wat een mooi jaar is dat toch. Wishing and hoping... <laughs> Dusty Springfield. We zijn even kijken bij de kopgroep Gio. Is die er nog? En hoe is de voorsprong? Ja, de kopgroep is er nog wel hoor. En de voorsprong is er ook nog wel. Twee minuten en 13 seconden. Maar er wordt nog steeds hard gereden door dat peloton. Ik noemde net al die drie ploegen die nog niks gewonnen hebben. En die gewoon moeten rijden van hun ploegleiding. Omega, Tel en Sauer. en Zojuist kwam ook Steven Kruiswijk even een rondje meedraaien op kop van dat peloton. En dan denk ik dat ze bij Rabobank toch denken aan Luis Leon Sanchez. Want deze etappe is er ook eigenlijk wel op zijn lijf geschreven. Want we hebben vlak voor de finish in Brieven nog een coach. ...van de vierde categorie, de Côte de lissac sur We zijn inmiddels aangeland in de Dordogne. Eigenlijk rijden we een beetje tussen de Lot en de Dordogne in... ...langs al die mooie steden die de meeste Nederlanders wel kennen van hun vakantie. En het tempo in het peloton ligt dus heel erg hoog. En wie weet, dus misschien zijn ze met die gedecimeerde ploeg van Rabobank... ...met vier man in koers nog wel wat van plan. Had, had, ...had het handiger geweest, dat wilde ik zeggen... ...als ze mee hadden gezeten al in deze ontsnapping van de dag. Want ja, wie weet, wie weet, ook al is er voorsprong maar zo klein... ...in La Seguini op weg naar Pairac... ...laatste 62,5 kilometer van deze etappe zijn begonnen. Een prachtig uitzicht net, net voordat we weer over die brede weg naar beneden gingen... ...weer een beetje verder richting het dal over dit gebied. Dat mooie, glorende gebied, maar zo'n lastig gebied inderdaad om te fietsen... Omdat het de hele tijd op en af gaat. Het doet me een beetje denken aan de Ardennen... en dan niet zeg maar, het gedeelte uit de finale van Luik-Bastenaken-Luik... maar dat gedeelte iets zuidelijker nog, daarbij Bastenaken in de buurt... waar je altijd terugkeert naar boven. Zo ziet het er een beetje uit. Mooie omstandigheden. De wind waait nog altijd schuin mee... maar die voorsprong loopt verder terug voor de 16 man. Twee minuten en 10 seconden. Wordt het een sprint of wordt het het niet? We hebben al gehoord dat Feyenoord tegen Dynamo Kiev moet. Zometeen de reactie van trainer Ronald Koeman. In de Europa League wordt ook gelood. Uh, Heerenveen speelt tegen de winnaar van Rapid Boekarest. Milos Konpalo. FC Twente, Dione. FC Twente speelt tegen de winnaar van Boleslav. Tegen Uf Kureri. Ja, mooie naam ook. En Vitesse speelt of tegen Anzi anti Of tegen Honbed Budapest.